9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Over een uur komen de onderhandelaars op het Katshuis weer bijeen. om te praten over de ontstaande situatie. Dan moet duidelijk worden of de gesprekken tussen VVD, CDA en PVV doorgaan. Gisteren gingen de onderhandelaars al rond het middaguur uiteen. PVV-leider Wilders zou er definitief mee hebben willen stoppen. Maar hij zou zich door premier Rutte hebben laten overhalen. om er nog een nachtje over te slapen. De oppositiepartijen willen nog deze ochtend een brief van het kabinet. Ze willen vooral meer weten over de mededeling van de RVD... dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zijn beland. De Joint Strike Fighter wordt weer duurder. Dat staat in een intern document van het Amerikaanse ministerie van Defensie... dat persbureau Reuters in handen heeft. De bouw en het onderhoud van de bijna 2500 toestellen die de VS wil kopen... zouden ongeveer 1450 miljard dollar gaan kosten... Een jaar geleden ging het Pentagon nog uit van ongeveer 1000 miljard dollar. Nederland heeft tot nu toe een paar honderd miljoen meebetaald... aan de ontwikkeling van de JSF die de F-16 moet vervangen. Het ministerie van Defensie heeft op dit moment twee testtoestellen besteld. Een volgend kabinet neemt een definitieve beslissing over de aanschaf van de JSF.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 Bij een botsing in het zuiden van Polen tussen een vrachtwagen en een bus... zijn gisteravond tenminste zeven passagiers omgekomen. Ook de chauffeur van de bus heeft het ongeluk niet overleefd. In de bus zaten 17 mijnwerkers. De bestuurder van de vrachtwagen raakte licht gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Maar er was volgens de politie geen alcohol in het spel. Het weer, de bewolking in het noorden, breidt zich vanmiddag over het hele land uit. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 12 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden van het land...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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 115 kilometer file. De meeste vertragingen op de wegen richting Amsterdam. Op de A1 bijvoorbeeld 5 kilometer bij 1 bruggen. Op de A4 daar staat tussen Leidschendam en Zoetemarredorp 8 kilometer. En op de A9 rijdt het langzaam over 7 kilometer... tussen Beverwijk en Knopende Raasdorp. Verder nog opvallende file door een pechgeval... op de A15 Rotterdam naar Gorkem. Daar staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 5 kilometer.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 Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is vijf minuten over 9. Zou Geert Wilders de stekkerdoos van Jolande Sap misschien toch willen lenen vanochtend. Het is de grote vraag van vandaag. Blijft de stekker in het kabinet of gaat hij eruit? Straks het laatste nieuws vanuit Den Haag. Maar eerst naar de Nationale Ombudsman. Justitie had Telegraafjournaliste Jolanda van der Graaf in 2009 niet als verdachte aan mogen aanmerken in de AIWD-zaak. stelt de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Meneer Brenninkmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt vooral justitie aan. Wat is daar fout gegaan volgens u? Nou, het is zo dat de AIVD uh, een, een onderzoek is gestart. Omdat ze vermoeden dat mensen van de AIVD waren gaan lekken. En dat een telegraafjournaliste, Jolande van der Graaf, uh, dat materiaal had gebruikt. Toen hebben ze ook hun onderzoek uitgebreid in de richting van die journalisten. Ze hebben haar huis overhoop gehaald. Ze hebben de uh, telefoon, een computer en alles meegenomen. En uh, vervolgens is er een rapport opgemaakt. En dat is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. En toen heeft de officier van justitie gezegd. Nu is mevrouw Van der Graaf verdachte en uh, zijn ze een opsporingsonderzoek tegen haar begonnen. <tacht> Mijn verwijt is dat het openbaar ministerie blind achter het rapport van de AIVD is aangelopen. En niet zelf de vraag heeft beantwoord, is mevrouw Van der Graaf, is, is, is er voldoende reden voor verdenking tegen haar? En die vraag hebben we beantwoord en hebben we gezegd er was onvoldoende reden voor, uh, voor verdenking. Dus die stap had uh, het openbaar ministerie niet mogen zetten. En, en dat vind ik het allerbelangrijkste punt, een journalist die mag niet zomaar geconfronteerd worden met uh, al dit soort uh, ingrijpende acties. Omdat het juist de journalistiek is die in zo'n zaak als deze naar buiten brengt dat de AIVD zelf achter de gegevens van de M M M16 uit, uh, uit het Verenigd Koninkrijk is aan gaan lopen. Ja, precies, u zegt uh, de officier van justitie had überhaupt een eigen afweging moeten maken. Maar ja. zeker als het gaat om journalisten, want die zitten in een bijzondere positie. Precies. Ik vind het als ombudsman belangrijk dat de feit van nieuwsgaging en uh, de, de positie van de journalist voldoende beschermd wordt. En dat ze niet zomaar belaagd kunnen worden uh, omdat men het uh, ongelukkig vindt wat ze naar buiten brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar dan heeft de AIVD uh, behoorlijk wat macht, als ik het zo hoor. De AIVD heeft heel veel macht en daarom is het belangrijk dat er een goed uh, toezicht is op de AIVD en verwijt u justitie dat ze daar uh, te makkelijk achteraan lopen. Want dit was natuurlijk een precaire zaak. Het artikel ging over uh, de Nederlandse inlichting, inlichtingendienst... die zou hebben gefaald in Irak. Als het gaat over informatie uh, over massavernietigingswapens, u gaf het net al aan, zijn ze uh, min of meer blind... achter de Britse geheime dienst aangelopen. Was het dan wel mogelijk geweest voor justitie... om zelf dat te onderzoeken? Hadden ze bijvoorbeeld... eerst eens een gesprek met deze journalist kunnen hebben? Ja, ja... Ik ben geen hyperdeskundige op het terrein van strafrechtelijk onderzoek. Maar een eerste gesprek met de journalisten zou inderdaad een mogelijkheid zijn geweest. Lijkt niet zo moeilijk, hè? Nee. Wat heeft op geen enkel moment plaatsgevonden? Nou, het gesprek was wat indringend in die zin dat ze tien agenten over de vloer kregen die haar Ja, Dat is een heel ander gesprek, hè? Precies, dan is er weinig dialoog, om het zo te zeggen. Wat verwacht u nu van het Openbaar Ministerie? Uh, de, er is hier een cepo code aan toegekend, die komt ook op je, in je justitieel register te zitten van uh, uh, onrechtmatig verkregen bewijs, maar dat betekent dat de verdenking eigenlijk nog steeds blijft gelden en dat is dus negatief voor deze journalist. Ik vind dat zij zeg maar, een volledig schoon uh, justitieel register moet krijgen en dat betekent dat er een cepo code 01 komt ten onrechte als verdachte aangemerkt. En voor de journalistiek in het algemeen, u gaf dat net al een, al een beetje aan... hè Lara, je zei het al, die positie van journalisten verbetert wat... of sta, wordt nu steviger door uw beoordeling? Nou, het is in ieder geval een heel duidelijk uh, signaal... Uh, dat, dat journalisten bescherming moeten hebben als het gaat om vrijheid van nieuwsgaring. Ik heb me eerder al scherp uitgelaten over uh, het gedoe... wat de overheid vaak uh, organiseert als het gaat om het openbaar maken van informatie... Journalisten moeten goede toegang hebben tot uh, openbare informatie. En daar maak ik mij ook hard voor. En moeten onderzoek kunnen doen? Ja. Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman. Dank u wel. Bijvoorbeeld onderzoek bij het katshuis. want nog even... en dan komen de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV daar weer naartoe. En dan draait het om de vraag. gaan ze met z'n drieën verder... of ziet Wilders toch niet meer zitten? Dat beeld ontstond gisteren. Bij de hekken van het katshuis staat politiek verslaggever Peter Blok. Mm, heb je al iemand gespot, Peter? Nee, nog helemaal niemand. Sterker nog, het hek van het katshuis is nog dicht. De deur is nog gesloten en de fiets van Mark Rutte is al helemaal niet te zien. In geen velden of wegen zelfs. Dus uh, ja, het is, uh, het is even afwachten op die uh, onderhandelaars. Ja, en natuurlijk, niemand kan in het hoofd van Geert Wilders kijken. Ja, gaat hij die, die stekker trekken, ja of nee? Dat is uh, de belangrijkste vraag van vandaag. Hmm. Uh, je hebt natuurlijk ook geen idee hoe dat straks verder gaat. Hè? Gaan ze eerst zitten of gaan ze iets vertellen... Nou, ja, dan uh, ja, het moment suprême inderdaad. Het is de dag van de waar waarheid. Het is superspannend. Normaal gesproken weet je wel wat iemand gaat doen... maar zelfs dat is vandaag volstrekt onduidelijk. Ja, uh, Wilders heeft dus de kans gekregen om er een nachtje over te slapen. Uh, nog eventjes alles op een rijtje te zetten. Hij is natuurlijk nu machtiger dan ooit tevoren. Als hij dat nu opgeeft, dan... Uh, ja, dan is dat in één klap weg. Aan de andere kant van ja, Henk en Ingrid opzadelen met uh, miljardenbezuinigingen. Dat zal hij ook niet willen. En uh, natuurlijk belangrijke punten waar hij fors op wil snijden. Zoals ontwikkelingshulp. En uh, uh, ja, vooral ontwikkelingshulp. Dat ligt weer zo gevoelig bij het CDA. En uh, ja, dat is dus een uh, belangrijk breekpunt geworden. Uh, Rutte en Verhagen, die willen hervormen. De WW, het ontslagrecht, ja. En uh, dat heeft uh, Wilders nu juist weer aan de kiezers beloofd om daarvan af te blijven. Dus het ligt uh, allemaal heel gevoelig. Hij zou heel veel moeten inleveren, heel veel water bij de wijn doen. Ja, en uh, is het hem dat nog wel uh, waard? Dat is uh, de vraag van vandaag. En hoe krijg, het, uh, krijg je het tot stotje als het eenmaal zover is? Uh, gisteren ging het via een sms'je, geloof ik, hè? Ja, ik werd uh, wel geteld één zin erop. En uh, dat het in een moeilijke fase was beland. nou, dat was uh, de, de schrijver van dat bericht had uh, veel gevoel voor een steentpunt. Want het is uh, dus buigen of barsten vandaag. En dat, uh, ja, dat uh, moeilijke fase. Moeilijke fases heb je altijd bij dit soort onderhandelingen. Uh, op de deur moet het mes op de keel, dan moeten de knopen worden doorgehakt. Maar uh, ja, het is vandaag dus uh, ja of nee. Okay. Uh, voor Wilders kan het vandaag zomaar afgelopen zijn. Peter Blok, daar bij het katshuis. Het wachten is tot uh, de politici komen. Dat zal zijn, over ongeveer drie kwartier. Gaan we eerst maar eens naar Brussel naar Chris Ostendorf. Chris, goedemorgen. Want uh, het zit er wel in dat uh, zaken in Den Haag vertraging oplopen. En op 30 april moet het kabinet eigenlijk wel de begrotingsplannen inleveren bij de Europese Commissie. Kijkt Europa met argus ogen mee naar het katshuis? Nee, denk ik niet. Nee. Kijk, in, nee, nee. In, in Nederland kijkt iedereen naar Den Haag op dit moment, geloof ik. Maar als je de grens overgaat, is dat echt afgelopen. Uh, de ministers van Financiën bijvoorbeeld, uh, de Europese regeringsleiders... die hebben echt grotere zorgen aan hun hoofd. Spanje bijvoorbeeld, waar de helft van de, van, de, van de jeugd werkeloos is... en de regering veel grotere bezuinigingen door moet voeren... dan Mark Rutte door moet voeren. Daar maakt men zich in Europa zorgen over. En echt niet over die paar miljard, want zo is het in de verhoudingen... die paar miljard die Nederland moet bezuinigen. Wel uh, houdt de Europese... Europese Commissie in Nederland al een paar jaar heel scherp in de gaten. Want dit lijkt nu ineens nieuws hè, in Den Haag, die bezuinigingen. Nee, maar Nederland heeft al sinds 2009 een tekort dat veel te groot is... boven de Europese normen. En daarom is al jaren geleden afgesproken dat we in 2013... Onder de 3% grens tekort moeten zitten. En daar gaan die discussies in het katshuis nu vandaag over. Hebben we al jarenlang aan zien komen. Uh, dus, dus daar kijken de rekenmeesters uh, hier in Europa naar. En, en, en ze willen gewoon een rapportcijfer. En dat moet eind april inderdaad moet dat hier in, in Brussel op tafel liggen. En is, of dat nou met Rutte is of met Wilders of met heel iemand anders, dan kan ze denk ik weinig schelen als het rapport er maar ligt. Goed, Chris, dankjewel. Vanuit Brussel-Europa volgt het dus nog niet heel intensief dat wat er in Den Haag gebeurt. Noem maar wel hoor, vanuit hier. Verborgen geld van Gaddafi dan, dat is in Italië in beslag genomen. En wat over heel veel geld, hoort u zo meer over. Eerst naar John Sahoka. Hoe is het op de weg, John? Nou, dat drukte neemt al af, hoor. maar teller staat nu op 89 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A4 richting Amsterdam. Door werkzaamheden staat er 8 kilometer tussen Leitendam en dorp. En de vrij druk op de A28 naar Utrecht, daar rijdt het langzaam over 9 kilometer. Tussen Amersfoort, Vatters en leuzen en Zuid. En verder is de N277 de weg Kessel richting Ravenstein, afgesloten door een ernstig ongeluk... tussen Venhorst, Landhorst en Odilia Peel. Houdt daar dus rekening met een omleiding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over negen. Soms zijn ze dakloos, soms verslaafd... plegen kleine delicten om zichzelf in leven te houden... en dan volgen er kleine boetes. Maar ze blijven in herhaling vallen. Wat te doen met deze criminelen die steeds maar weer terugvallen? Eerste resultaten van een proefproject laten zien dat twee jaar opsluiting... en intensieve begeleiding van deze draaiduur criminelen werkt. Ze gaan minder de fout in na het einde van de straf. In deze pilot was de gemiddelde leeftijd 35 jaar. En staatssecretaris Steven van Justitie denkt er nu over... om ook jongeren veel langer te gaan opsluiten. CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg vindt dat een goed idee. We zien uh, dat als je met hele kleine kinderen... Uh...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 met uh, vrijheden, soms gaan ze daarna buiten aan het werk of naar school. Dus het is een echt een maatregel om ervoor te zorgen... dat je gericht aan de slag gaat met die heftige problemen die ze hebben. CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. Het is uh, 18 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het internationaal strafhof heeft in Italië beslag laten leggen... op 1,5 miljard euro aan bezittingen van de familie Gaddafi... Het maakt deel uit van de jacht op de schat van de Gaddafis, wereldwijd. We gaan naar correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, wat voor bezittingen zijn dat van de Gaddafis? Waar hebben ze beslag op gelegd? Ja, dat gaat vooral om aandelen in grote banken. De energiemaatschappij Eni, in Fiat, in de voetbalclub Juventus. Een uh, bos van 150 hectare op een eiland Pantelleria. Appartementen, ook een appartement in de hoofdstad. Twee Harley-Davidson's van zoon Sadi. En uh, nou, zo nog wat uh, bankrekeningen en, en geld. Dat is allemaal bekendgemaakt gisteren nadat de beurzen sloten. Omdat het ging om ook uh, redelijk stevige uh, participaties in bedrijven. Bijvoorbeeld, uh, even kijken, om uh, 650 miljoen... nee, 611 miljoen euro participatie in de grootste bank van Italië, Unicredit. Ja, dat de banden goed waren met Italië en met Berlusconi, dat was wel bekend, Bas. Maar dat de financiële banden ook zo goed waren, was dat bekend? Ja, dat was wel bekend. Gaddafi is hier natuurlijk vaak geweest... en er is ook veel zaken gedaan. Italië was de beste zakenpartner van Gaddafi, de bevoorrechte zakenpartner. En er hoorden ook wederzijdse investeringen bij... via investeringsmaatschappijen ook van Gaddafi... die dan niet onder zijn naam vielen, maar mooie algemene namen hadden... als het Libyan Arab Foreign Investment Company. En dat ging inderdaad om vele, vele... Honderden miljoenen en dus ook miljarden. Gaddafi heeft in het verleden ook wel eens een keer fiat uit de problemen geholpen... toen dat bedrijf heel veel uh, financiële problemen had. Op het laatst heeft hij dat aandeel weer een beetje teruggebouwd. Maar hij had dus blijkbaar toch nog een uh, aantal miljoen in fiat ook. En waarom, Bas, doet het internationale dit? Waar gaat dat geld bijvoorbeeld naartoe? Uh, het is de bedoeling dat dat geld gebruikt gaat worden... om de slachtoffers uh, en, en, uh, en degenen die last hebben gehad van Gaddafi... om die schadeloos te stellen. Dat zijn er heel wat, dus er is ook veel geld voor nodig. Hmm. En, en ja, zal het ook lukken? Zullen ze het zonder al te veel moeite vrij kunnen krijgen? Nou, dit is gewoon nu in beslag genomen door de financiële politie hier. Dan is het zeker. Um, het is gewoon zeker. Die, hmm. die, die, die aandelen in die bedrijven... die kunnen niet meer gebruikt worden op geen enkele manier. die zijn in beslag genomen. Mesters vanuit Rome. Door naar de jazz. Na het vertrek van het North Sea Jazz Festival in 2006... probeert Den Haag de naam als Jazzstad... Hoog te houden. Maar dat is tot op de dag van vandaag niet echt eh, lekker gegaan. Het festival Pure Jazz, dat als opvolger moest dienen van het Noord-Sea Jazz, was een kort leven beschoren. Ook de opvolger, Die Heek Jazz, ging vorig jaar financieel ten onder. Nou, er is nu weer een nieuwe poging: Jazz in Die Heek. Initiatiefnemer is Peter Beets, hagenaar en jazzpianist, bekend van onder andere zijn werk voor Rita Reis.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 Ja, kijk, in die uh, dagen dat het noord hier was, eigenlijk uh, de, misschien wel twee weken eromheen... Uh, alle hotels, maar taxichauffeurs en kroegen en alles, uh, ja, het hele toeristische gebeuren eromheen, zijn we natuurlijk kwijtgeraakt. Nou ja, we hebben dus een aantal verleden met uh, initiatieven die niet allemaal heel succesvol waren, om maar eufemistisch uit te drukken. Ja, hoe groot is de kans dat dit uh, dan wel gaat lukken?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 ja, gewoon um, een heel lekker programma neer te zetten. Applaus. Muziek van Rita Rijs in een bijdrage van Ron Holman. Jazz in die Heek is op 1 en 2 juni. Het is vijf en half tien. Arjen Robben beleefde een mooie avond... gisteravond in de kwartfinales van de Champions League. Zijn club Bayern München won de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille... met 2-0 en Robben scoorde zelf één doelpunt. Ronald van der Geer sprak Robben na afloop. Arjen, 2-0 in, in Marseille, daar kun je met thuis komen. Ja, daar kun je zeker met thuis komen. En, uh, sowieso in de kwartfinale 2-0 uitwinnen, dat uh, is een uh, prima resultaat. Ging het zoals jullie het hadden verwacht vanavond? Ja, eigenlijk wel. Uh, in die zin dat het een zware wedstrijd was. En... Uh,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 want in de media ging natuurlijk al heel snel het verhaal. In de halve finale Madrid madrid münchen Alleen wij wisten dat er nog een cluster klaar was. En nou hebben we vanavond een hele goede stap gezet.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 Arjen, Robben en op 3 april spelen de clubs dus de returnwedstrijd. Bayern München dan thuis. En heel spannend kan dat niet meer worden. Spannend wordt het wel vandaag. Uh, en zeker rond ongeveer tien uur, zo'n half uurtje... dan komen de, partijen, de onderhandelende partijen weer bij elkaar in het katshuis. We zijn natuurlijk op zoek naar nieuws daarover. Marcel Bril is in Den Haag. Heb je al wat, Marcel? Ja, nou...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 Ja, het kan zijn dat hij deze fiets neemt, maar het kan ook zijn dat het een afleidingsmanoeuvre is en dat we hem hier helemaal niet zien. Maar ja, de dienstfiets uh, van de premier, waarvan ik denk dat het de dienstfiets van de premier is. Dat is wat enige <lacht> qua nieuws wat ik hier heb. Nou, maar Marcel, als dit de dienstfiets inderdaad is, wat kunnen we daar dan uit afleiden? Dat hij uh, nog op zijn ministerie is okay. en dat hij zo dadelijk uh, uh, voor tienen, want dan moet hij toch echt wel binnen zijn, dus binnen nu en een, uh, een aantal minuten uh, richting Katshuizen uh, fiets. Dat is ongeveer. Ik doe het ook wel eens. Ik ben geen snelle fietsen. Dat is ongeveer. Een kwartiertje, voor mij twintig minuten. Uh, dus uh, over een paar minuten zal hij dan toch echt wel uh, moeten vertrekken... Uh, uh, om niet te laten komen. Nou, het leeft daar op het Binnenhof, zoveel is duidelijk. Mayno Remmers, jij bent aan de achterkant van het katshuis. Leeft het daar ook? Ja, dit is de plek. Lara, dit is de artiesteningang. Kijk verboden toegang, cameratoezicht, een paar slimmerikken van fotografen... die niet voor niks deze achterkant nemen. Dan staan er twee manchaussee-achtige types met een strenge pet op... en een kogelvrij vest in het wachthokje. Er is al een meneer geweest die het uh, kettingslot van het tuinsetje af heeft gehaald. De parasol is <lacht> nog niet uitgeklapt. Er schijnen allemaal hele belangrijke details te zijn. Ik weet het niet, maar ik, er is een paal die uit het weg omhoog komt ter beveiliging, maar die is al naar beneden. Dus ik denk, dienstfiets of niet, dat het aan de achterkant gaat gebeuren. Dat is zeker van dit katshuis. De ambtswoning die al lang geen ambtswoning meer is. Dries van Acht was de laatste bewoner. Lubbers had er al geen zin meer in. En Mark Rutte komt hier dus ook op de fiets naartoe. Anders was het een thuiswedstrijd geweest. Uh, er staat één donkere blauwe auto en er kwam er één naar buiten gereden. Maar inderdaad, ik denk dat de hoofdrolspelers er nog niet zijn. Nou kan ik het nog heel erg lang spannend vol kletsen. Maar ik hoor in mijn hoofd dat ik het mag afronden ja, en laten we dat goed. maar doen. Want ik geloof dat we de spanning voldoende hebben opgevoerd. Leiden en het wordt los. toch gewoon tien uur. Ja. En het moet toch komen van de voorkant ja. van het katshuis, Marno. Daar is Peter Blok. Peter, heb je al iemand gezien? Nee, ook nog uh, niet. Hier komt Stef Blok altijd binnenfietsen. En uh, Mark Rutte. Ook Maxime Verhagen. Het neemt altijd deze ingang. Uh, Geert Wilders, meestal uh, de ingang bij Mino. Uh, maar niemand van de hoofdrolspelers uh, heeft zich hier al laten zien. Ja, en we zouden toch heel graag met z'n allen nu in het hoofd van Geert Wilders kijken. Maar ja, hij uh, weet als enige het antwoord wat hij vandaag gaat doen. En uh, daar is hier nog even het wachten op in. Den Haag. En bij binnenkomst zal die ook nog niet zeggen. En de anderen denk ik ook niet. Maar je houdt het in de gaten. Peter Blok aan het hek bij het katshuis. Ja, de fiets staat klaar. U heeft het gehoord. Uh, het nieuws. Komt waarschijnlijk na tienen, uh, in ieder geval voor twaalf uur... heeft Joost Vullings bij ons in ieder geval voorspeld. Sven Kokkelman, wellicht wel in jouw uitzending, wie weet. Zou kunnen, we zitten er bovenop later. Dus uh, we volgen het en we gaan dan ook de huidige situatie analyseren... voor uh, zover dat nog niet is gedaan. Maar er zijn nog wel uh, wat meer opmerkingen te maken. Dat ga ik onder meer doen met uh, Ed Nijpels, VVD-prominent oud-partijleider. En uh, met Kees Boonman, politiek analist van... Uh, Tros 1 vandaag, AVRO 1 mm -hmm. vandaag en van Tros Kamerbreed. Verder uh, gaan we uh, maar even net doen, ook alsof uh, de onderhandelingen uh, doorgaan... of dat ze struikelen, uh, whatever. Uh, in ieder geval moeten worden bezuinigd, hoe dan ook. Uh, en uh, dan uh, kijken we ook naar het onderwijs uh, en de ambities van dit kabinet. Want wij moeten tot de wereldtop behoren. Nou, dat gaat helemaal niet lukken, zelfs niet met het huidige pakket... zegt Jo Ritsen, administer minister van Onderwijs. Zelfs overigens de minister die flink het mes zette in de jaren 80... in de onderwijsbegroting. En een van de... Uh, de bekendste industriële van Frankrijk staat voor de rechter wegens racisme. Daarover gaat het zometeen na half tien. Maar alle ogen, natuurlijk, vooral gericht op dat katshuis in Den Haag. Is nu het nieuws van half tien. Hier is Dochtcht Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Joint Strike Fighter wordt weer duurder. Dat staat in een document van het Amerikaanse ministerie van Defensie... dat persbureau Reuters in handen heeft. Toestellen die de VS wil kopen zouden ongeveer 1450 miljard dollar gaan kosten. Een jaar geleden werd nog uitgegaan van ongeveer 1000 miljard dollar. Japan heeft drie veroordeelde moordenaars opgehangen. Het zijn de eerste executies sinds juli 2010. In Japan wachten nog meer dan 100 gevangenen op hun executie. Onder wie de daders van de gasaanval op de metro in Tokio Het was in 1995... Bij een botsing in het zuiden van Polen tussen een vrachtwagen en een bus zijn gisteravond zeven passagiers omgekomen. Ook de buschauffeur heeft het ongeluk niet overleefd. In de bus zaten 17 mijnwerkers. De bestuurder van de vrachtwagen raakte licht gewond. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWW-verkeersinformatie. Er staan nog 23 files, bij elkaar opgeteld 70 kilometer. De meeste files beginnen al aardig op te lossen. Geldt echter nog niet voor de A4 naar Amsterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp door werkzaamheden. Ook nog vrij op de ring Amsterdam, de A10 tussen knooppunt Amstel en Sloten, 5 kilometer. En op de A76 geleend richting Heerlen dan staat een vrachtwagen stil bij Spouwbeek. Die blokkeert daar de rechte ook. en dan staan er file van 2 kilometer.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 Spanning in het Katshuis. Alle ogen zijn gericht op Geert Wilders. Hoe is hij de nacht doorgekomen? Maar er is nog een vraag. Hebben VVD en CDA er eigenlijk nog wel zin in? Een van Frankrijk's rijkste industriëlen staat voor de rechter... wegens racisme. Onderwijsambities sneuvelen door tsunami van Haagse maatregelen... en het ochtendtumeur van Henk Spaan. En natuurlijk... Mochten de uh, onderhandelaars aankomen op di dienstfietsen, dienstauto's of anderszins... dan hoort u dat hier op deze zender. Het is uh, drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. de <middels> Beers is vanochtend in Namersvoort. Nederlandse scholieren blijven steeds vaker zitten. Maar wat vinden ze er eigenlijk zelf van? Goed bestem vandaag. Reacties en vragen kunt u kwijt bij goedemorgennederland.nl. Ja, nog 26 minuten en dan moet het dus gaan beginnen daar op het Katshuis. De laatste ronde. Misschien wel van de onderhandelingen... of misschien is er uiteindelijk na een nachtje slapen... wel niet zo heel veel meer aan de hand en gaat Geert Wilders alsnog door de bocht. Um, Kees Boman, politiek analyst voor 1Vandaag... en presentator van het Radio 1-programma Trost Goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen heeft het over Wilders en hoe hij de nacht is doorgekomen. Maar moeten we ook niet eens even gaan kijken naar hoe Rutte en... Verhagen en Buma de nacht zijn doorgekomen. En of zij überhaupt nog wel zin hebben... om uh, onder dit gesternte aan tafel te gaan zitten? Nou, dat is een uh, belangrijke vraag. Maar misschien om even aan te sluiten... wat uh, uh, voor het nieuws nog werd gemeld... door uh, een radioverslaggever van het NOS-journaal. Dat de dienstfiets van de premier voor zijn departement staat... en dat de premier waarschijnlijk nog op zijn departement is. Ik kan je zeggen dat hij niet op het departement is... maar dat hij zoals elke... Uh, elke donderdagochtend lesgeeft op een ROC in Den Haag. En dat doet hij op dit moment. Ook dus, vandaag nog? Ook vandaag. Zo, heeft hij oh, niks op, anders aan zijn hoofd? Ook dan een paar op dit kinderen? moment. Ja, ik eh, kijk er zelf ook van op. Uh, maar het is gecheckt. Dus het, dus het klopt. En eh, waarmee misschien al een begin van het antwoord... op jouw eerder gestelde vraag eh, gegeven is. Ik denk dat het wachten eh, vooral is op de PVV. Maar ik heb ook het idee dat wij vooral de indruk eh, moeten krijgen... dat het wachten is op de PVV. Want ik kwam net in de gang van de Tweede Kamer eh, de heer Bosma tegen. Dat is eh, de ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Dat vergeten wij nog wel eens. Maar vooral de belangrijke man eh, naast Geert Wilders... En die zei mij dat het een belangrijke dag gaat worden. Maar hij liet ook doorschemeren dat wij, het journaille... allemaal denken dat de bal bij Wilders ligt. Maar het zou ook wel zo kunnen zijn, dat zei hij zelf niet. Maar dat interpreteer ik. Dat de andere partijen misschien op een manier hebben laten weten... dat zij niet meer willen, maar dat wij moeten begrijpen... dat het de schuld is van Wilders nu al. Dus ja. zo wordt het spel gespeeld en het wordt hard gespeeld. Dat die, staat vast. Die stemming dacht ik zelf ook te voelen gisteren in Den Haag... Bij met name het CDA. Ja, ik denk dat uh, ja, het CDA is natuurlijk toch wel de cruciale uh, speler ook op dit moment. Misschien nog wel meer dan de PVV uh, vooropgesteld. En er is geen één partij die natuurlijk de schuld wil hebben als dit zou mislukken. Je leest ook uh, in de ochtendkranten, hè, de Telegraaf bijvoorbeeld ook. Het zou onverantwoordelijk zijn als de PVV het zou laten vallen. Maar die onverantwoordelijkheid geldt natuurlijk ook voor de andere partijen. En ja, de VVD zal niet zo gauw iets doen. Die zit er wat rustiger bij, maar het CDA zal het Zeker niet doen, omdat iedereen daarna het CDA wijst. Maar zij willen niet verder, strikt genomen. Want zij zien een hele andere toekomst voor zich... dan zo dicht te zitten op de PVV. Ja. Maar het gaat er natuurlijk om om ervoor te zorgen... dat niet jij de schuld hebt. Maar het, het CDA zal dat dus niet zeggen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor wat er moet worden opgelost in het land. Ja. Maar ja, hoe gaat dat? Goed. Blijf even bij ons, Kees, als je wil. Want we hebben ook contact met Ed Nijpels. Die is uh, oud-minister voor de VVD en natuurlijk ook oud-partijleider. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkeman. Wat raadt u eh, Mark Rutte aan vandaag om te doen? Uh, vooral kalm blijven. Uh, wat hij gedaan heeft, is uh, rustig zorgen lesgeven. Nee, voor de VVD uh, lijkt het mij helder. Uh, er ligt kennelijk een behoorlijk zwaar pakket uh, op tafel. Gelukkig ook een pakket uh, waarin de economie behoorlijk wordt hervormd. Nou, dit is een pakket wat we uh, hem kunnen uitleggen aan de kiezers. Maar ook waarvan ik nog steeds hoop dat er een meerderheid is... die uiteindelijk uh, kabinet of geen kabinet, die daarmee zal willen instemmen. Uh, hoe bedoelt u kabinet of geen kabinet? Nou, dus hier, als het kabinet vandaag demissionair zou worden... dan is de grote vraag hoe gaat men dan, dan verder. Want het is duidelijk dat Europa vraagt aan Nederland om een aantal maatregelen te nemen. Ja. Ik heb zelf meegemaakt in 1982, toen het kabinet van Achter den al talau viel. Uh, toen heb ik als uh, fractievoorzitter van de VVD uh, moeten besluiten... of ik het, uh, het kabinet van Achter den als ik dat missionair... Zou accepteren. Want anders dat het onmiddellijk wegsturen of niet. Terwijl wij proberen als er overeenstemming is over de datum van de verkiezingen. Dat werd toen in september, het was ook Het kabinet vond toen ook in april. Uh, dan mogen jullie voor ons betreffende missionair uh, doorgaan. Ja. En toen hebben we wat politieke afspraken gemaakt over de dingen die wel eens niet zouden gebeuren. Het was dus een minderheidskabinet. Ja. Maar dat het de VVD. Het optreden, steun, in die zin dat we het niet de eerste beste dag zouden wegsturen, ja. kon het kabinet missionair zeggen En dat zou ik ook Rutte willen aanhalen. Want als het kabinet demissionair wordt, en de komende verkiezingen, dan is het van belang dat we in die tussenliggende periode toch een zo stevig mogelijk kabinet hebben. Ja. Dat kan ook gewoon een missionair kabinet zijn, als de meerderheid van de Kamer dat uh, accepteert. Ja. Dat daarmee sluit u dus zich aan bij uh, Alexander Pechtold... die ik dat gisteravond, gisteren ook bij en uh, Witterman aan tafel hoorde zeggen. Namelijk in nee, afwachting. Nee, nee, nee, zo, nee, Alexander Pertol die pleit ervoor dat een demissionair kabinet zou proberen zaken te doen met de, de Tweede Kamer. Maar ik ga dus een stapje verder. Namelijk, ik vind dat, dat zo'n zo interim kabinet tot aan de verkiezingen dat ook een missionaire status moet hebben. Dat is ook veel beter dan het buitenland. Ja. En dat betekent eigenlijk dat het kabinet gewoon... Een, een volledige status heeft als een volwaardig kabinet. Ja. Uh, maar tegelijkertijd weten we dat zo'n kabinet. En nog sterker dan nu. Ja. afhankelijk is van de hoge meerderheden in de, in de Tweede Kamer. Ja. Uh, Kees, um, dit is uh, nu. Een, een unieke uh, staatsrechtelijke situatie, mag je wel zeggen. Want uh, het kabinet als zodanig uh, hoeft helemaal niet te vallen. Als die twee partijen uh, die in de regering zitten... het onderling met elkaar eens zijn en de gedoogpartner loopt weg... dan is er in dat kabinet helemaal niks aan de hand. Ja, zo zou dat uh, zomaar kunnen gaan. Uh, we praten hier niet over uh, een regeringspartij, als het over de PVV gaat. We praten over een gedoogpartner. Nou, dat akkoord, dat gedoogakkoord, dat is feitelijk al van tafel. Gewoon omdat er een nieuwe situatie is. Dus dat minderheidskabinet, en let wel... Uh, de premier zegt niet voor niks heel vaak in de Tweede Kamer... het is een minderheidskabinet. Ja, het is ook een minderheidskabinet als de PVV straks zegt... we doen niet meer mee. Of de andere partijen zeggen, we ja. willen niet meer met jou meedoen. Dan ja. is het aan de Kamer om ja. te zeggen... wij willen uh, dat kabinet naar huis sturen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Maar dat kabinet kan gewoon uh, doorgaan. Dat hoeft niet met per met se... En met alhoog meneer als dus de meerderheid in de Tweede Kamer zegt: uh, Nou, uh, als wij de zekerheid hebben over de datum van de verkiezingen. en er komt het geen motie van wantrouwen. dan gaat mijn scenario gewoon in werking. en dan blijft het uh, minderheidskabinet blijft gewoon missionair al aan tot aan de verkiezingen. Ja, en die verkiezingen ja. kunnen op zijn vroegst even in het jaar-najaar jaar plaatsvinden. Nee, ja, dat is ook een misverstand, nee. Oh. Uh, want dat zou ik ook willen zeggen. Want de, de, de, de moeten in ieder geval verkiezingen. Uh, ze mogen maximaal of minimaal moet 84 dagen zijn. Ja. Ik zou er een groot voorstander van zijn. Om die verkiezingen juist uh, uh, voor de vakantie te houden. Want dat betekent dat je de vakantieperiode, als het kabinet zou vallen, ook nog kunt gebruiken voor de formatie. Dus eigenlijk zou het heel onverstandig zijn om, om die verkiezingen uh, tot september uit te stellen. Dat is ja. in 1982, toen het kabinet van op te lang viel. Ook in april, zelfs al een paar weken later. Ja. En toen heb ik, al lang, heb ik daar met van 18 toen premier was over geslecht. Ja. Ik was uh, leider van de oppositie. Toen zijn we uiteindelijk uitgekomen op begin uh, september. Maar het had toen voor hetzelfde geld ook uh, eind juni uh, kunnen zijn. Dus dat vind ik eigenlijk zeker in deze omstandigheden, uh, zou ik het eigenlijk niet verantwoord vinden om die verkiezingen over de zomer heen te stellen. Maar dan moet je er wel vandaag ongeveer mee gaan beginnen. Met de voorbereiding nou, nee, van die nee, verkiezing, want anders weet je paar... dat helemaal niet, heb ik me laten vertellen. We hebben nog een paar weken, we hebben nog een paar weken uh, de tijd, maar uh, waar het nu om gaat, het hangt ook af of de Tweede Kamer bereid is te accepteren dat dit kabinet missionair ja. uh, door blijft gaan. Als dat het geval is, ja. uh, dan uh, is het allemaal wat minder erg. Ja. Maar dat hangt dus nog steeds af van of er een meerderheid te vinden is die zegt: uh, dit kabinet moet in ieder geval niet naar huis toe, maar moet er moeten wel verkiezingen komen. Het zou best kunnen dat een deel van de Kamer dat misschien wel accepteert, Kees Boonman. Want de, de merkwaardige situatie doet zich natuurlijk voor... dat alle hervormingen waarover wordt onderhandeld... en waar Wilders dan op tegen zou zijn... dat dat nou precies de punten zijn die juist de Partij van de Arbeid... en D66 en GroenLinks en al die partijen... altijd hebben gewild. Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen... dat mocht de situatie zo zijn... dat uh, het minderheidskabinet straks gewoon uh, onomwonden... heel duidelijk bestaat het CDA en VVD... dan kan de premier met al die partijen gaan praten. Nou, wij willen best uh, doen. Wat jullie al eerder hebben voorgesteld, of op zijn minst daarover praten. Ja. Dus gezien het belang. Uh, van de situatie om die namelijk op te lossen... om plannen te hebben en niet uh, verkiezingscampagnes te voeren... met allemaal niet uitvoerbare beloftes. Ja. Zou dat zomaar eens zo kunnen gaan? En ja. ik, ik, ik vraag me ook wel eens af, er wordt steeds gezegd... wie heeft er nou belang bij uh, verkiezingen? Nou, er wordt altijd gewezen naar de VVD heeft er geen belang bij... want die zit verder prima in zijn vel. Het CDA heeft er geen belang bij, want daalt alleen maar in de peilingen... en heeft nog geen leider. Nou, even een bijzin... Ook het CDA, hele professionele partij. Daar zitten mensen die weten hoe politiek werkt... en als er een leider moet zijn, dan is die er morgen. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Nee. Maar strikt genomen geen belang bij uh, verkiezingen. Nee. Nee. Uh, maar, uh, wacht, even, wacht even meneer ja. Nijpels. Uh, uh, uh, ik wil nog even mijn gedachten afmaken. Ik kijk er zelf ook van op. Maar uh, de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld... hebben we steeds van gezegd, die willen wel verkiezingen. Hoeveel belang heeft eigenlijk de Partij van de Arbeid bij verkiezingen? Daar zit een leider die net een blauwe maand is begonnen. Dat is een partij die nu ongeveer gehalveerd is in het aantal zetels. Kijk eens naar GroenLinks, hoe goed gaat het daar? Ik weet niet of dat belang van die andere partijen allemaal zo groot is... ...behalve dan van D66, ja. die het niet eens wil. En de SP, die het wel wil. Er is nog een ander scenario, ja. denk ik. Ed Nijpels wil even reageren. Ja, nog één punt. Ja. Uh, wat interessant is, buiten het sociaal-economisch beleid... ...want daar moeten compromissen op worden gesloten over die hervormingen. Maar ja. de vraag is dat er bijvoorbeeld met allerlei echt typisch wilde gaat gaat uh, gebeuren. Want er bestaat natuurlijk nog steeds dan in de Kamer... een meerderheid voor bijvoorbeeld uh, rare onderwerpen... als die van de nationaliteit. En ik denk dat als dit kabinet missionair doorgaat... dat in ieder geval ook de oppositie zekerheid zal willen hebben dat uh, allerlei echte pvc-onderwerpen... dat dus ja, die toch niet heeft gaan. met ja. weer een andere wildrijf, Nou, uh, meneer, meneer Nijpels, ik denk dat, dat uh, die dubbele nationaliteit... dat uh, zal hier, nog, hier en daar nog wel even uh, oplaaien, uh, maar daar praten we over een paar jaar helemaal niet meer over. Dat is volgens nee, mij... Heer, dat gaat, gaat nee, maar het zou in theorie mogelijk zijn... Ja. dat een missionaire status dit bedrijfskabinet, gewoon de wetsontwerpen gewoon gaat afwerken. Dus dan vervolgen er een soort van onderhandelingen... Uh, uh, voor een, een soort van tussentijds missionaire regeerakkoord met de Tweede Kamer en de partijen uit die nu in de oppositie zitten. Daar, daar kom je dan op terecht. Goed, een, een laatste vraag, althans een laatste scenario... is dat Wilders vandaag to, toevallig goed geslapen blijkt te hebben... en aan tafel gaat zitten en denkt... nou, ik blijf het toch nog een tijdje proberen. Nou, en, precies. Na, en dan is meneer Nijpels de vraag... hoe lang moet Mark Rutte daar dan nog mee doorgaan? Ja, ik sluit over dat laatste scenario zeker niet uit. Ik vind dat we er te gemakkelijk van uitgaan... Eh, dat vandaag het kabinet klapt. Ik dacht het nog een zeer reële kans... dat Wilders uiteindelijk gewoon toch... een een heel mooi toneelstartje heeft gespeeld. met een hele serieuze ondertoon. maar dat hij vandaag, toch na een nachtje slaap. gezegd... Ja. ik ga gewoon ja. door. en dan lachen we ze allemaal uit. Ja, maar ja, de vraag dat... is. En, en, en toch nog even een antwoord, meneer Nijpels. hoe lang moet Rutte daar dan nog mee doorgaan? Ja, dat, wordt, ja, dat, is, uh, uh, uh, uh, dat hangt natuurlijk af van het pakket wat op tafel komt. Want voor de VVD gaat het allereerst om de inhoud. En als er structurele hervormingen op tafel liggen en als we die 3% halen, dan heeft Rutte geen enkel argument, en er was een meerderheid voor in de Kamer net wilde, dan heeft Rutte geen argument nee. om, om om om Rutte om, om, om bijvoorbeeld een breuk met Wilders te frustreren. Maar Kees, tegelijkertijd is het zo dat de premier wordt verweten... te veel in de leiband van Wilders te lopen... op allerlei thema's en onderwerpen. En als hij eindeloos blijft onderhandelen met een partij... die misschien uiteindelijk alsnog de stekker eruit trekt... dan bladert zijn gezag natuurlijk ook af. Of zie ik dat verkeerd? Zeker. Dat afbladderen van de premier van Rutte... is natuurlijk al een beetje uh, gaande. Ja. Uh, het is niet voor niks zo dat dat lachen van hem... die immer uh, opgewektheid... zo langzamerhand een beetje potsierlijk wordt gevonden. Dus Rutte moet natuurlijk... Heel Heel erg goed opletten. Maar één ding inderdaad, we hebben ongeveer 150 scenario's net even doorgesproken. Uh, welk scenario vandaag uit zal komen, weten we niet. Maar er is één ding inderdaad, wat heel erg waar zou kunnen zijn. Uh, uh, de beste manier uh, voor Geert Wilders om die andere partijen te pesten, dat is om gewoon te blijven zitten waar hij zit. En niet op te stappen. En dat zou inderdaad zomaar kunnen gebeuren. Ja. Het wordt een hele leuke, spannende, eh, verwarrende dag, denk ik. Kees Boonman, politiek analist van Eén Vandaag... en uh, presentator van uh, Trotskamerbreed. En Ed Nijpels, oud-VVD-leider. Ik dank u zeer uh, allebei. Snel naar Den Haag, want Paul Bril oh. heeft gezien... dat de premier inmiddels zijn dienstfiets zou hebben opgehaald. Paul. Uh, Marcel, ja. Sorry, Marcel, Nee, geen probleem. Nee, inderdaad, uh, Mark Rutte kwam hier aangewandeld. Uh, Kees uh, en ik uh, uh, hebben dus in die zin allebei gelijk. Want ik, uh, uh, hij kwam hier aan met zijn auto vanuit de klas, vanuit zijn les... om zijn dienstfiets op te halen. Uh, en uh, nou ja, hij is nu op weg naar het, uh, het katshuis. Maar ik probeerde toch nog een paar vragen te stellen aan hem. Meneer Rutte, goedemorgen. Wordt het een spannende dag? Ik, uh, over het kasthuis doen we geen mededelingen. Zoals maar denkt u dat er uh, na vandaag nog een, ja. een uh, kabinet zit met gedoogsteun van de PVV? Nogmaals, uh, over het gesprek in het Katshuis doen we geen, uh, geen mededelingen. Maar u uh, heeft u goed geslapen? Um, u stelt die vraag in relatie tot de onderhandelingen, dus ook daarop geen antwoord. Tot... Klopt het dat u nog wel uh, les heeft gegeven vandaag, zoals elke keer? Ik heb zelfs besloten om... Ja, dat klopt trouwens, ja. U vindt dat dat nog wel... Uh, uh, plausibel is op dit moment, dat dat nog wel kan. Dat de spanning is dus nog niet zo groot. Oh, ja, kijk, als, dat, als dat lesgeven in de weg had gestaan aan een goed resultaat... of een slecht resultaat of wat dan ook, dan had ik dat natuurlijk niet gedaan. Misschien uh, ik wachten op Wilders, Over gesprek in het Katshuis doe ik geen mededelingen. Goede reis. Ja, hoi. Nou, toen kreeg ik een klop op mijn schouder... en hij verdween dus richting Katshuis... waar hij over een minuut of tien dan aan zou komen. Ja. Was de benzine op van die dienstauto dat hij met de fiets naar het katshuis moest... dat hij de auto niet meteen kon doorrijden? vanuit Ja, dat eigenlijk. zou je zeggen. Maar um, tot nu toe weten we dat hij het uh, heel prettig vindt om uh, uh, op de fiets te gaan... zodat hij nog even frisse neus kan halen voordat hij binnen gaat zitten. Dat is in ieder geval de redenering die hij tot nu toe altijd uh, heeft aangehouden. Of dat nu zo is, dat heb ik niet na kunnen gaan. Uh, want uh, de vragen uh, die ik stelde, dat waren ook echt alle vragen die ik kon stellen qua tijd. Want nou ja, de fiets is sneller dan uh, mijn benenwagen, dus op een gegeven moment was <lacht> ik hem kwijt. Goed, Marcel. Marcel Bril, blijf op je post en uh, andere NOS-collega's staan ook bij het Katshuis. Dus zodra daar meer onderhandelaars aankomen... Uh, die overigens vermoedelijk dezelfde mededeling zullen doen... als de premier, namelijk over de onderhandelingen bij het Katshuis... kunnen we geen enkele mededeling doen. Maar goed, je weet het maar nooit. Dan hoort u dat hier op Radio 1. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Een Amerikaans vliegtuig is aan de grond gezet... door een piloot die toevallig aan boord was... nadat de gezagvoerder compleet was doorgedraaid. Waarom heeft de co-piloot het vliegtuig niet geland? Dat is de vraag aan Evert van de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Wat ik nu vermoed dat hier aan de hand is geweest... is dat er één uh, of misschien wel meerdere piloten aan boord hebben gezeten... die uh, met woon-werkverkeer uh, van of naar hun huis aan het reizen waren... Een Procedure hebben we hier in Nederland bijvoorbeeld ook. Dan heb je een, een lijstje of in ieder geval je weet dat, dat mensen aan boord zitten. En in het geval waarin deze collega dan is terechtgekomen, dan is het dan heel gebruikelijk dat je dan aan, aan iemand vraagt om je dan te helpen daarbij. Omdat ja, twee paar ogen zien, zien, meer dan één paar. En, en die kan je dan ook helpen met, met een deel van de handelingen die je dan in de cockpit moet, moet uitvoeren. Zodat, zodat je dus nog beter en nog veiliger uiteindelijk op de grond komt. Al dus het antwoord van Evert van Zwol, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Straks de beroemdste neus van Frankrijk staat voor de rechter. Maar eerst in afwachting van de aankomst van de onderhandelaars bij het Catshuis... horen wij muziek en dit... Is Gabriel Rios Word. Back in the old days, tight like a fight. Used to hang with the devil in the broad daylight. We had them root, I walk on bound till we had them wrong. We kind of falling out, show me the low. You showed me the down, called it the happy load down. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd. Lloyd still got them Polaroids. Daylight, broad daylight. Stop connecting. You got your fight. Leaving him alone in the broad daylight. He might get it on on his own. Start building a throne out of worn out razors.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 Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. You get your money, you got your night, just leave me alone up in the okay.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 Broad Daylight van Gabriel Rios. Het is acht minuten voor tien uur. Luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. In afwachting van de onderhandelingen en de ontwikkelingen op het katshuis. gaan we nu naar Frankrijk. Een spannende dag vandaag voor de 75-jarige Jean-Paul Guerlain... voormalig eigenaar van het wereldberoemde Franse parfumhuis Guerlain. Bijnaam De Neus. Over enkele uren is duidelijk of de rechter in Parijs hem schuldig acht... aan discriminatie. Olivier van Beem, onze correspondent in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar wordt hij van verdacht precies? Ja, um, er is een rechtszaak tegen hem aangespannen... omdat hij uh, racistische uitspraken heeft gedaan... Uh, tijdens het 8-uur-journaal, tijdens een interview daarin. En uh, dat gesprek dat ging over zijn nieuwste parfum, Samsara. En hij heeft gezegd... voor één keer heb ik gewerkt als een neger. Ik betwijfel of negers wel altijd zo hard gewerkt hebben, maar toch. En daarbij is het wel belangrijk om te zeggen... dat het Franse woord voor negre... dat is nog racistischer dan in Nederland. Sommige mensen vinden dat neger in Nederland uh, wel weer kan. Maar in Frankrijk dan dat echt absoluut niet... Uh, Nee, dus, en dan is dus de vraag, heeft hij uh, zich versproken... Uh, of is het uh, een, uh, wat je noemt een hardcore racist? Nou, het lijkt erop uh, dat hij zich uh, niet versproken heeft. Hij zegt zelf dat, hij, uh, dat, hij, dat het wel een uh, vergissing is. Dat uh, werken als een neger is een, was een gangbare uitdrukking tijdens zijn jeugd. En dat hij verder een soort grapje maakte. En dat hij helemaal niks tegen zwarte mensen heeft. Omdat hij, uh, omdat hij zelf toen uh, Frankrijk bevrijd werd in de Tweede Wereldoorlog. Kauwgom en uh, zijn eerste Coca-Cola kreeg van zwarte Amerikanen. Dus dan kan hij zelf helemaal geen racist zijn als dat zo is. Uh, maar hij is inmiddels ook verwikkeld in een tweede zaak. Dus uh, het is de vraag of hij, uh, of hij toch niet echt dat soort gedachten heeft. Ja. Hoe groot is de kans dat hij wordt veroordeeld en welke straf hangt hem dan boven het hoofd? Nou, De kans is dus door die, die tweede zaak, ik zal zo even uitleggen waar het over gaat, is die, uh, is die redelijk gestegen. Uh, de, de openbaar aanklager heeft een straf geëist van 7500 euro. Uh. Ja. Uh, dat is het dan. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat valt nog wel mee, toch? Voor iemand met zo'n kapitaal, zou je zeggen. Ja, het zou eigenlijk nog een stuk lager zijn. Maar ze vonden 7500 euro dat hij dat wel makkelijk zou kunnen betalen. Dus dat is nog een redelijk hoge strafmaat. Ja. Nu is het parfumhuis Guerlain sinds 1994 van LVMH. Dus Louis Vuitton, Mouet en uh, Dit bedrijf van Chique Merk is ook eigenaar van Dior. Nog uh, geen jaar geleden um, werd hoofdontwerper uh, Galliano uh, van Dior... ook al veroordeeld uh, tot het betalen van 6.000 euro boete... voor antisemitische en racistische uitspraken. Wat voor tent is dat eigenlijk? Ja, het is de vraag of het geen, uh, geen twee aparte incidenten zijn natuurlijk... Maar Galliano die had, uh, die had in een dronken bui had hij zijn liefde verklaard voor Hitler... in een uh, café in de Joodse buurt, in La Marais in Parijs. Lek oh Zodat ja, de... ook nog een goede locatie uitgezocht om dit, ja, ja, de wereld ja, in te brengen. Ja, en hij zei daar tegen een groepje uh, mensen, ja, Joodse mensen... Dat, uh, dat zij dood zouden moeten, net als, uh, als hun vaders en hun moeders... allemaal vergast zouden ze moeten worden. En dat werd ook nog eens vastgelegd op de camera. Dus dat heeft hem uh, zijn baan en zijn uh, reputatie gekost destijds. Ja, maar het is toch wel opvallend dat twee van dit soort uh, grote Topmannen van uh, zo'n groot concern en uh, zich aan dit soort dingen schuldig maken. Ja, ja, ja. Ja, en ik zei al, Gerlain zelf. Die, uh, die ging recentelijk uh, met de Eurostar wilde naar Londen. Ja. En toen werd hij geholpen door een, uh, een uh, jonge man van uh, Antilliaanse afkomst, een jonge Fransman. En uh, nou ja, dat vond hij ook maar niks. Uh, Guerlain begon toen te schelden. Frankrijk is een shitland. Eurostar is een shitbedrijf. De Eurostar is de, trein, uh, de hoogsnelheidstrein van Parijs naar Londen. En de enige mensen die er hier in Frankrijk zijn om je, om je te helpen. dat zijn ook nog eens immigranten. Dus ja, dat maakt hij zijn eigen zaak niet bepaald sterker mee natuurlijk. Uh, ja. Frankrijk is een shitland in het Frans. Hoe klinkt dat? Uh, la France est un pays de merde. <laughs> Juist. <laughs> Goed. Uh, vandaag dus de uitspraak. Wat verwacht jij schuldig waarschijnlijk ja, als je dat dit allemaal op een rijtje zet? Of, ik denk het wel, maar ja, soms zijn de wegen van, uh, van uh, justitie ondergrondelijk. Dus het is nog even afwachten. Misschien ook een voorwaardelijke straf. Dat, uh, dat zie je ook vaak. Olivier van Beema, onze man in Parijs. Ik dank je zeer voor uh, deze bijdrage. En uh, bonjourné. Wij zijn in afwachting, dames en heren, van de aankomst van alle onderhandelaars bij het Katshuis. Zodra ze daar zijn, hoort u dat hier op deze zender. En we gaan erover doorpraten in het vervolg ook van Goedemorgen Nederland. Zometeen naar het...